10 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Dit weekend zijn veel watersporters in de problemen gekomen. De reddingsboten van de Kustwacht en de Koninklijke Nederlandse reddingmaatschappij... moesten de afgelopen dagen 38 keer uitrukken. Op het Veluwe meer werd een surfer bewusteloos uit het water gehaald. Hij overleed later in het ziekenhuis. Verder hadden de reddingsmaatschappijen onder meer te maken met boten met motorproblemen... en een jacht met brand aan boord. Jonge wetenschappers, verenigd in de jonge academie van de KNAW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 De president van Tsjetsjenië is erg ontevreden over trainer Ruud Gullet... bij voetbalclub Terek Rosny. President Kadirov heeft op zijn website gezegd... dat de volgende wedstrijd moet worden gewonnen, anders kan Gullet vertrekken. Vrijdag verloor Terek Rosny van koploper CSK Moskou. De Tsjetjenische club staat 14e. Gullet is aan zijn eerste seizoen bezig bij de club. Volgens de president is Gullet meer bezig met het nachtleven dan met voetbal. Het weer wordt langzaamaan droog, minimaal vannacht rond 14 graden... Morgen flinke zonnige periode en op de meeste plaatsen droog. Alleen in het oosten en zuidoosten is er kans op een bui. En het wordt dan 18 tot 23 graden. Tot zover het NOS Journaal. De ANWB-verkeersinformatie. A4, Hoogvliet richting Vlaardingen. Daar is bij knooppunt Ketelplein de verbindingsweg dicht door een ongeluk. A58, Eindhoven richting Tilburg. Tussen Oorschot en Moergestel. Drie kilometer file, daar is de rechterrijstrook rijstrook dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond. Het is de dag waarop trainer Michel Predon FC Twente echt verlaten heeft. Hij vertrekt naar saoedi arabië Volgens voorzitter Joop Munsterman ook vanwege de kritiek op zijn persoon. Ik weet wel dat hij heel erg uh, ongelukkig was met de wijze waarop hij. Uh zeg maar uh, op bepaalde manier bejegend werd in de Nederlandse pers. Hij, hij, hij kent dit fenomeen niet. De vraag is, ging de kritiek op Predom echt te ver? Ik praat er zo meteen over met verslaggever Ronald van der Geer. En we zijn ook nog bezig om de nieuwe assistenttrainer van Twente Jury Mulder aan de lijn te krijgen. Tennis de Ranja Rus is uitgeschakeld op het toernooi van Rosmalen. Ze ging meteen door naar het kwalificatietoernooi van Wimbledon. Echt veel zin om erover te praten had ze het niet. Moet je morgen al spelen? Ja. Reisje vanmiddag, vanavond? Geen idee. Ja, Rolfs praat ons bij over het Unicef Open. En dat was de indrukwekkendste inhaalrace ooit in de Formule 1. Jensen Button begon als 21ste aan de grote prijs van Canada... en hij passeerde uiteindelijk zelfs de gedoodverfde winnaar Sebastian Vettel. Wait, he's Sebastian Vettel, turned in with his met zijn The Het is de laatste lap van de Grand Prix. Oud -coureur Robert Doornbos vertelt hoe knap de prestatie van Button eigenlijk is. En verder blikken we uitgebreid vooruit op het WK Vrouwenvoetbal in Duitsland. En Ruud Gelut, u hoorde het net, wordt hij morgen ontslagen bij Terek Grosny. Dat allemaal tot 11 uur in NWS langs de lijn. Ja, in Saoedi-Arabië zal trainer Michel Predom ongetwijfeld minder kritiek krijgen dan bij FC Twente. Johan Derksen haalde in het afgelopen seizoen het hartstuit naar de Belg. In het programma Voetbal International hekelde Derksen vooral de manier waarop Preudom zich langs de lijn gedroeg. Dat vinden ze helemaal niet leuk hoor, die idioot voor die Dukhout. Dat vinden ze helemaal niet leuk. Die man is totaal niet aanspreekbaar rond wedstrijden. Die heeft stukken ogen in zijn kop, die weet helemaal niet wat vandaag die man is. is gewoon, die man is gewoon extreem emotioneel betrokken bij zijn team. Ja, en dat ik vind jij wel. weer leuk. Ja, dat vind ik, ah, ja. Ja. Ja, dat vind ik op, En ik zou je nog sterker vertellen, dat is ook wel echt bij die Preudom. Dat ja. is niet gespeeld. Nou, dat geef mij die net. coole Engels. Dat is, gewoon, dat is gewoon wel echt. Ja, maar je, wel moe, maar ja. je hebt niet zoveel aan een coach die zelf het meest overspannen is. Dat is geen maar show, denk dat jij is dat echt. die man cool kan analyseren wat er gebeurt? Nee, die is alleen maar met zijn eigen emoties ik bezig. Ik goed staat te spelen dit jaar. Misschien heeft hij, heeft hij wel twee hele oh, goede assistenten Kambi, die man, het overzicht houden. Oh, nu ligt er dan een assistenten. Nou niet aan deze dropsy die Ja, Kambi, jou, uh, kom nou. Hij heeft in alle clubs waar die trainer is geweest heeft hij hele goede resultaten nee, geboekt. Hij laat, ze, hij laat ze vrij en creatief voetballen en aanvallend spelen. Zeker gewoon in Prima, dat doet hij. Maar tijdens de wedstrijden is die schatbaar. Ja. die gaat dus komend seizoen in Saudi-Arabië aan de slag bij Al-Shabaab. Ik ga erover praten met verslaggever Ronald van der Geer. Ronald, voorzitter, Munsterman liet weten dat Prudom deze vorm van kritiek uh, niet gewend is, hoorden we net zeggen. Uh, en dat hij het mede daardoor wel eens moeilijk had. Heb je het gevoel dat het te ver ging, die kritiek op Prudom? Nee, helemaal niet. Um, hij kwam natuurlijk met een bepaalde, bepaald imago van België naar Nederland. In België is er ook heel veel kritiek geweest op de manier waarop hij acteerde tijdens wedstrijden. Nou, dat hebben we hier uh, nauwgezet gevolgd. Ik vond, uh, vond het hier eigenlijk wel meevallen. Hij toonde een bepaalde emotie. Is toen in de wedstrijd tegen AZ wel heel erg overgeschreven gegaan. Maar over het algemeen, behalve de woorden van, uh, van Johan Derksen, heb ik daar wel eens een, een, een aanmerking over gehoord. Maar hij is zeker niet door de mangel gehaald vanwege dat gedrag. Dus ik vind dat eigenlijk wel meevallen. Dus je moet eigenlijk ook wel een beetje tegen een stootje kunnen in het vak. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk wel bekend. Kijk. Weet je, het is, het is maar de manier waarop, waarop hij ermee omgaat. Um, kijk, als, als alleen maar jouw gedrag wordt uitgelicht... en dat gaat ten koste van de schouderklopjes voor de sportieve prestaties... dan kan ik me voorstellen dat je als een buitengewoon geërgerd mens het seizoen afsluit. Maar ik geloof niet dat dat gedaan is. He, uh, hij heeft zelf wel eens gezegd van... Uh, ja, er wordt hier meer aandacht besteed aan hoe ik me gedraag langs de lijn... dan hoe mijn elftal speelt. Ja, die mening deel ik niet. Er is gewoon heel objectief naar het elftal gekeken en het gedrag van... van Michel Preudom langs de lijn is eigenlijk een, een heel apart verhaal geweest. Dus ja, ik, ik vind dat niet zo te rijmen. Maar dat je als trainer tegen een stootje moet kunnen, ja, dat is wel duidelijk. En je hebt dan gelijk in, in het antwoord wat je net gaf de grenzen aangegeven. Je mag iemand wel aanpakken als je dan maar niet blind bent... voor de sportieve prestaties van, uh, van de trainer, hè? Dat is de grens een beetje. Nou ja, omdat het een het ander uh, uh, ja, misschien wel heeft beïnvloed in het veld... maar uiteindelijk is de eindprestatie prima. Dus de man heeft prima werk geleverd en... Wat ik heb begrepen, wat, wat, wat, wat hem wel eens opviel... is dat daar eigenlijk heel weinig schouderklopjes voor, uh, voor waren. Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat hij wat dat betreft de schouderklopjes genoeg heeft gekregen. Ze hebben het tenslotte uh, fantastisch gedaan. Maar de manier waarop hij zojuist, wat we net hoorden... Ja, dat is ook wel een beetje vermaak. Uh, dat was wel een beetje scoren over zijn, uh, zijn rug heen. Maar dit was wel het ergste wat er gebeurd is. En ik denk dat dat, dat geen reden is om een club en een land te verlaten. Ja. Goed, Juri um, Mulder, die um, hangt inmiddels ook. Juri, uh, goedenavond. Goedenavond. Assistent trainer van uh, Twente. Ik kan me voorstellen dat jij regelmatig met uh, Predom uh, al aan tafel hebt gezeten... om te spreken over het nieuwe seizoen. het voor jou was een verrassing? Uh, nee, nou echt gesproken. Wel gesproken natuurlijk, maar voor, over het nieuwe seizoen niet echt. Ik denk ook dat hij dit die misschien dit zelf ook wel een beetje aan had zien komen. Maar, uh, Heb jij het zien aankomen? Huh? Heb jij het zien aankomen? Nee, niet echt. Nee, nee, nee, nee, nee, Maar op een gegeven moment de laatste weken natuurlijk wel. Dat een beetje die geruchten. En, uh, maar uh, nee, dat nee, ik bedoel, hij is het. Nee, hoe heeft toch behoorlijk succesvol uh, geweest bij, uh, bij Trent. En uh, ja, dus dat was wel. Uh was wel een verrassing, inderdaad. Um, we hebben net, uh, dat heb jij misschien niet meegekregen, even Johan Dijkse laten horen in een uitzending van Football International. Hoe die knalhard uh, predom uh, neerzette als, uh, een, een uh, als een dorpsidioot. Als ja. een inderdaad. <laughs> en uh, Münsterman, die heeft gezegd: Ja, dat vond hij toch niet zo prettig. En dat is hij ook gewoon niet gewend. Ja, maar ja, om nou, om nou, omdat Johan Dijkse of uh, Juri Mulder of. Uh, of weet ik veel wie die wel welke analist dat als, een, als een, iemand een dorpsidioot noemt, moet je, daar moet je toch niks van aantrekken. Je dient je sowieso daar niet van, van voetbalanalyse niks aan te trekken. Mm -hmm. Weet je wel, dus het is, dat, dat, dat lijkt me dan toch... Uh... Ja, het kan natuurlijk ook een optelsom zijn geweest. Was, was, was Münchenman mm -hmm. daar van, uh, of meer van het feit dat, dat Perdon misschien uh, uh, ja, toch een trainer is aan de lijn dat hij heel erg, uh, ja, behoorlijk wel uh, actief is, zeg maar. Hoe ver vind je dat je mag gaan als analist uh, richting een trainer? Hoe bedoel je? Nou, precies zoals ik het zeg. Hoe ver mag je gaan in je kritiek? Uh, nou, zo ver, als, zo ver mogelijk. Hoe, ver, hoe verder, hoe beter, zou ik zeggen. <laughs> net, ja, tenminste, ja, als het, uh, het, het moet, het moet uh, uh, uh, deze vraag had ik niet verwacht, Robert. Nee, maar, die ja, indruk ja, had ja, ik al, Jeroen. Dit gaat echt helemaal tot aan de. Tot de dit is een vraag die gaat, uh, die gaat uh, zeg maar, aan de kern van waarom, wat, het wat iemand tot een analyticus maakt. Dan zou ik eens even een antwoord op bedenken. Nee, kijk, uh, als het namelijk niks is, dan zeg je dat het niks is. Dus je moet zeggen uh, uh, hoe het is. En, uh, en, en dan mag je zeg maar, 10, 15 procent wel overdrijven. Nou, Ronald van der Gier die zei net, van, uh, de grens zit een beetje... dat je niet je ogen moet sluiten, ook voor de sportieve prestaties... als je iemand zijn functioneren bekijkt. De, nou, daarom mag je hem nog wel een dorpsidioot noemen, want uh, uh, uh, ik, ik zou graag een trainer hebben als, ik, als club uh, uh, als dor uh, die een dorpsidioot is, als die alles wint. Ja, ja, precies. Dus ja, dan mag je ook zeggen dat het een dorpsidioot is. Ja, dat is, is precies wat Ronald net bedoelde. Okay. Uh, uh. Uh, de, nog heel even, we moeten het kort houden. Uh, Jury, ben jij in de maak als nieuwe trainer in, in de markt? In de markt? Ja? Nee, ik heb, ik, heb ja. geen, uh, ik heb niet de hoogste diploma's. Dus dat kan de gewoon de sowieso niet, dat is ja. klaar. Ja. Ja. Wie moet ja, het wel hebben? Ja, we ja. ja, ja. hebben ja. wel een dorpsgek gehad. Ja. Hadden we wel een dorpsje. Nou. nou als jij, wat zeg jij nou? Je moet niet blind staan <laughs> voor zijn prestaties. Ja, dan denk dan ik nee. begin gelijk. <laughs> uh, wie moet het wel worden, Juri? Wie het wel moet worden? Ja? Weet ik niet. Dan moet je aan, uh, aan, de, aan de verantwoordelijkheden bij. Uh, ja. Ja, ja, wie moet het wel worden? Jij uh, moet met hem werken. Jij moet met hem werken. Ik moet er met hem werken, ja. Adriaanse, het... ja of nee? Uh, nou ja, Adriaanse, goede, goede keuze lijkt me. Maar, ja. uh, Dat is een ja op, dus. En uh, Ronald, Ronald Koeman? Ja, ook. Ja, ja. oké. Okay. Ronald van der Geer, Adriaanse, Koeman? Uh, nee, ja, beide. beide prima. Wel nou, twee twee helemaal één bank, hoor, denk ik. Dat gaat niet nee, door. beide hele verschillende trainers. Maar, uh, uh, nou ja, zeker. Zeker. Ja. Ja. We Ach, weet je wat wel, wat wel interessant is nog even Kort, over hè, die... Oh, we moeten afronden. Nou, okay, heel kort. Nou, je mag nog even heel kort. Nou ja, wa, wa, wat, wat ik interessant vind is om waarom Michel Prudon want dat hij kiest voor heel veel geld... dat, wordt, dat voert nu een beetje de boventoon... en uh, dat hij kiest voor heel veel geld is wel duidelijk... maar waarom staat hij open voor deze aanbieding? Is dat echt alleen maar die media in Nederland? Of is er ook binnen FC Twente wel iets wat zegt van... nou ja, we zijn niet zo tevreden over jouw gedrag... Uh, je mag niet zoveel investeren, we oh. nemen je toch iets kwalijk. En dat vind ik eigenlijk wel interessant... dat ze ongetwijfeld naar buiten komen... maar waarom sta je open na heel goed? voor een aanbieding? Dat vind ik, vind ik eigenlijk het grote vraagstuk. Dat nemen wij mee en daar gaan we over denken. En wie weet hebben we daar binnenkort een antwoord op. Dankjewel, Ronald van der Geer en Juri Mulder. We gaan in één moeite door naar uh, uh, Rusland. Misschien komt er weer een Nederlandse trainer op de markt. Wie weet wel voor Twente, Ruud Gullit en uh, Terek Grozny. Hij dreigt er een eind aan te komen. Correspondent uh, Kisja Hekster, wat is er aan de hand? Ja, de eigenaar van Terek Grosny en ook president van Tsjetsjenië, Ramzan Kadir... Of ...die heeft vandaag via de website van Terek Grosny laten weten... ...heel erg teleurgesteld te zijn in uh, trainer Ruud Gullit. En uh, dat gaat er hard en toe wat hij daar zegt. Hij zegt, Terek heeft nog nooit zo slecht gespeeld. Het spel is onherkenbaar. Uh, Ruud Gullit stelt de sterspeler Pavlenko niet op. Hij komt niet op de trainingen, hij is te laat... Hij is meer in het nachtleven van niet te vinden dan dat hij op, uh, de, op het veld staat. Wordt om een enorme lijst met klachten van uh, Ramzan Kadirov. En hij dreigt ook als morgen Ruud Gullit niet drie punten haalt uit Perm... dat hij dan ontslagen wordt. Want uh, de opdracht was aan Ruud Gullit: kom bij de eerste vijf. Dan mogen we Champions League spelen. Ze staan nu op de veertiende plek en dat is nog twee plekken lager dan vorig jaar. En voor alle duidelijkheid, dit staat op de website van de club, hè? Ik staat op de website van de club inderdaad. Een uurtje geleden ongeveer heeft uh, Ramzan Kadir of dit bekendgemaakt. Het is inmiddels overgenomen door uh, alle Russische media. Want het is natuurlijk groot nieuws dat de Nederlandse trainer... die nog maar een paar maanden geleden als een heuse ster werd binnengehaald... in Tsjetsjenië in Grozny, dat hij zo snel alweer zijn ontslag krijgt te krijgen. Hmm. Nou, uh, zit je daar al een tijdje? Schat eens in. Ik denk dat, uh, dat het afgelopen is voor Ruud Gullit. Want als uh, de, de president van Virginia en eigenaar van de club zich zo negatief uitlaat over uh, de trainer van Terek Rosny... dan zelfs als hij morgen in term een wedstrijd die morgen om kwart voor vier Nederlandstijd begint... zelfs als hij erin slaagt om daar drie punten weg te halen... dan nog zal hij bij de eerste volgende gelegenheid ontslagen worden. Want het is duidelijk, Ramzan Kadirov is heel ontevreden over de prestaties van Terek Rosny onder leiding van Ruud Gullit. Goed. Dankjewel, Kisje Hekstra. Way. Vanmiddag stond Arantja Rus de te tennis in Rosmalen. Morgen moet ze aan de slag in het kwalificatieternoon van Wimbledon. Ze had tot vier uur de tijd om zich daarvoor in te schrijven. En voor die tijd was Rus uitgeschakeld in de eerste ronde van het Unicef Open. Ze verloor in twee sets van Svetlana Kuznetsova. 6-2 en 6-4 werd het. Het verschil was groot, moest Arantja Rus toegeven. Uh, de eerste set toen uh, speelde zij gewoon beter. Ze had een goede slice, goede en. Uh, ja, bij mij lukt het net allemaal niet. In een twee set kwam ik er veel beter in. Alleen uh, mijn service uh, maakte ik te veel fouten mee. Dat is een beetje zoek, hè, naar je opslag? Ja, het stond ook wel aardig wat wind, dus dat is ook altijd lastig. En uh, ja, Op gas is het zo belangrijk als je goed speelt. Hoe was het spelen op het centercourt? Volle bak, uh, rosmalen, enige WTA-toernooi in Nederland. Toch speciaal voor je, hoofdtoernooi? Ja, dat is heel mooi natuurlijk. En helemaal als er zoveel publiek komt... en uh, op het centercourt, nee, dat is een uh, goed gevoel. Hoe gek werd je van haar dropshot? Want daar werd je gek van, hè? Ja, op een gegeven moment. Ja, ze waren gewoon mooi. Dus je kon er niet zoveel aan doen, maar ja, je irriteert je toch gewoon Had je daar niet op kunnen instellen een beetje? Uh, nou ja, ze, ze heeft gewoon een goede dropsel. Dus het was gewoon moeilijk om uh, die te halen op gassen Heb je het gevoel dat je alles eruit hebt gehaald vanmiddag? Dat je echt je spel hebt kunnen laten zien wat je had willen zien? Wat je had willen tonen? Nou, ik hoopte natuurlijk wel op een, uh, dat ik die tweede set nog kan winnen. Maar ja, ik heb er alles aan gedaan. Was het moeilijk voor je met dat scenario? Hè? De wedstrijd moest voor vier uur zijn afgelopen. Als je had verloren ga je door naar Wimmel. Dat is nu gebeurd. Maar kon je je daardoor echt wel goed focussen? Ja, ja, als ik had gewonnen, bleef ik gewoon hier. Als ik verlies ga ik naar Wimmel. Dus, dat is niet zo moeilijk. Wat had je het liefste gewild? Winnen natuurlijk en dan hier blijven toch? Ja, nou ja, nu kijk ik gewoon weer verder naar morgen. Dus, dus eigenlijk is het een win-win situatie geweest vandaag, of niet? Of, of, of zie je dat anders? Nou, ik wil altijd winnen dus. Maar het is een mooie troostprijs dat je nu dus, want het is voor vieren... dat je nu dus kwalificatiewimmel kan, kan gaan spelen ja. ja, dus dat is mooi. Kijk je naar uit? Ja, zeker. Morgen weer een uh, nieuwe wedstrijd hebben. Moet je morgen al spelen? Ja. Reisje vanmiddag, vanavond? Geen idee. Ja, dan Jean Rus. Jan Roos, goedenavond. Goedenavond. Ze was een beetje kort af. Tenminste, zo klonk het. Dat is altijd na de wedstrijd als je verloren hebt. Maar het is ook geen uh, spraakwaterval. Uh, ze kan beter tennissen dan praten, dat is maar goed ook. Maar ja, ze zat er denk ik toch wel een beetje mee. Um, het was in ieder geval voor vieren, want dat was het verhaal. Als ze voor vieren eruit zou liggen bij de Unicef Open... dan mag ze reglementair nog meedoen aan de kwalificaties voor Wimmelden. Het was een beetje een troostprijs. Het was ook wel een beetje het gesprek van de dag hier in Rosmalen op het gras. Kun je er wel de focus hebben met die wetenschap? Um, weet je, kun je helemaal wel richten op die wedstrijd tegen Koesnetsova? Ik had wel het idee dat ze er helemaal voor ging. Daar is het ook het meisje voor. Ze heeft ook heel bewust dus Robert gekozen om de Unicef open te spelen. En ik sprak vanochtend met Marcel Hunzer, de toernooidirecteur. En die zei van ja, ik heb er ook een wildcard aangeboden voor dit toernooi. Maar die heeft ze geweigerd. Ze wilde echt kwalificaties spelen om ervaring op te doen op gras, om een ritme op te doen op gras. En ja, dat is eigenlijk goed uitgepakt. Want ze is op eigen kracht dus in het hoofdtoernooi geraakt. Ja, een, een, een, een pittige loting dan tegen Kuznetsova. Toch een wereldtopper als tweede geplaatste Russische. En ze ging eraf in 2-set in 6-2-6-4. Ik vond er in die tweede set veel beter serveren. Veel beter haar voorrend ook gebruiken. Dat zijn toch haar wapens. Uh, ze had ook een beter antwoord op de dropshots van Kuznetsova. Die waren echt uh, af en toe fenomenaal. En uh, ja, daar kon ze wat beter mee overweg. Maar ja, uiteindelijk als je gaat kijken naar de kansen... dan waren die er eigenlijk niet voor, voor aan Karus in de wedstrijd tegen Kuznetsova. Maar toch, als jij zegt van ja, ze, ze gaf de voorkeur aan het spelen van uh, kwalificatie. Uh, ze heeft specifiek gevraagd om op maandag te mogen spelen... zodat ze eventueel nog uh, die kwalificatie kwalificatieronde... Ja, daarbij is ze geholpen door Marcel Huns, he, de toernooi-directeur. Want oorspronkelijk stond Kleisters gepland als tweede partij vandaag. Mm -hmm. Maar dat heeft hij omgedraaid. Hij heeft uh, van Kleisters de vierde partij gemaakt... en dus Ranske Rus naar voren gehaald. En ja, en als je de weersverwachtingen uh, bekeek vanochtend... toen was het nogal dreigend. Eén regenbuitje. En ze was voorbij dat timeslot van vier uur gekomen. En dan had ze ook die troostprijs niet gehad... van het spelen van kwalificatie. Maar... Ja, maar dat is wat ik precies wilde vragen. Het lijkt erop alsof ze... Met haar hoofd eigenlijk meer bij Wimbledon was, nou, maar dat gevoel had ik niet. Dat gevoel had ik absoluut niet. Ze is er gewoon voor gegaan in de wetenschap van: als ik verlies, en het is voor vier uur, ja, dan uh, en dan zat ze nog ruim voor, hoor, voor voor die deadline, ja, dan kan ik uh, op het vliegtuig springen en morgen kwalificatie spelen voor Wimbledon. Het blijft een, een, een lastig verhaal, maar ik heb niet teruggezien in de wedstrijd. Dat ze er met haar hoofd niet bij was. Kijk, Kuznetsova is, was gewoon een maatje te groot. Liet zich niet verrassen. Zoals Rus uh, kleisters verraste in, in, in Parijs. Onder hele andere omstandigheden natuurlijk in de tweede ronde. Maar Kuznetsova speelde gewoon heel degelijk. Maakte uh, weinig fouten. Zocht de uh, zocht dropshot dus op waar, waar Rus zich echt groen en geel aan ergerde. En heeft dat gewoon heel goed gedaan. Uh, Kleisters, je noemde het al even. Rust versloeg haar op uh, Roland Garros. Kleisters zelf kwam in actie. Eind van de middag. Uh, gewonnen, was het een, uh, een verdiende overwinning? Met de hak over de sloot. Het had net zo goed andersom kunnen zijn. Twee keer 7-5 voor Kleisters. Tegen Monica Niculescu, meisje van 23 jaar. 47ste op de wereldranglijst. Komt uit Boekarest. haalt dit jaar derde ronde bij de Australian Open. Ja, ik, ik vond uh, Kleisters bij vlagen goed spelen. Ze had niet zoveel haast, dat zijn we ook wel eens van haar gewend. Zo snel mogelijk het punt binnenhalen, zeker op gras. Maar ze had geduld tegen Niculescu, die uh, ja, een hele goede slice voorhand heeft en een slice backhand. Kleisters moest de hele, de hele tijd de rally maken. De ballen bleven hangen, zo, zo 50, 60 tot een meter voor de baseline... Maar ze maakte niet al te veel fouten daarop. Dus uiteindelijk is ze wel de terechte winnares. Maar het ging, het ging nog met hangen en wurgen. De Kleisters in topvorm hebben we vandaag hier in Rosmalen nog niet gezien. Maar het was wel genoeg om, om Monica Niculescu te verslaan. De Kleisters dus als eerste hier op de plaatsingslijst bij de vrouwen. Ja, goed. Het mannentoernooi: uh, Nicola Almagro eruit. Uh, ja. Bagdad is, dat is was, was de nummer 1. Bagdad is de nummer 2 wel door. Ja. Die speelde een aardige partij tegen Arnaud Clément, de, de Fransman, al een van de, van de veteranen eigenlijk in het circuit. Baghdadi's uh, wint de eerste set in een tiebreak, 7-6 dus. Baghdadi's die in 2006 nog en toen, toen brak hij eigenlijk door. Hè. Toen werd hij wereldberoemd door de finale van de Australian Open te halen, daarin verloor hij van Federer. En Bagdadis wint uiteindelijk ook de tweede set met, met 6-3 van Arnaud Clément. Dus Bagdad is door naar de tweede ronde. Dat is goed voor het toernooi, is toch een publiekstrekker. Almagro is dat natuurlijk ook niet echt, de Spanjaar. Dat is ook, als je het hebt over een gravelspeler, is dat er een puur zang. Dus het verbaast me niet dat hij uiteindelijk in drie sets van Berr verliest, de, de Duitser. Dus de nummer één eruit, de nummer twee er nog in. Goed, Jan, en dan het hoogtepunt van morgen. Ja, we hebben Jesse Houta-Galung wildcard gekregen. Hij speelt uh, zijn eerste ronde partij tegen Julian Reister uit Duitsland. Dan natuurlijk Robin Hazen tegen Misha Sverev, ook uit Duitsland. En we hebben het uh, 19-jarige talent Kiki Bertens wildcard gekregen... van toernooi-directeur Hunze. En zij speelt in de eerste ronde tegen de Italiaanse Sarah Irani. Goed, dankjewel, dat was Jan Roels. Het grastoernooi van Rosmalen mocht in het verleden... trouwens grote namen bijschrijven als winnaar. Dit jaar ontbreken de echt toppers bij de mannen. Daarentegen heeft de organisatie wel een sterk deelnemersveld bij de vrouwen. Een bijdrage van Floris van Hoorn. Hij zeg maar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Twee vierkundig. Twee Ah, schitterend. Geef hem warm en groot applaus. Ronald de Boer en John van Lotter. Zodra publiek. Was gratis tegen Kleinmand en Frankrijk. Twee ervaren jongens. Marcel Hunsen. Het accent hier in de Rosmalen ligt eigenlijk dit jaar meer bij de vrouwen dan bij de mannen. Een bewuste keuze of een noodzakelijke keuze? Nou ja, bewuste keuze in die zin dat, uh, dat we een hoop uh, goede dames aan de start konden krijgen. Ja, natuurlijk nummer twee van de wereld, uh, ja, dat is een droomscenario voor een, uh, voor een evenement. Um, wat minder bewust in die zin, omdat we tegenwoordig toch bij het herentennis zien... iedereen wil uh, Federer, Nadal en Djokovic zien. Nou, die, uh, die spelen sowieso niet de week voor Wimbledon. Dus dat betekent dat we die hier niet kunnen krijgen. En dat, ja, dat leidt dan meteen een beetje tot een uh, ja, verdieping naar het, uh, het vrouwen evenement En uh, ja, dit jaar gaan we toch wat meer moeten hebben van de Nederlanders. Nu in het hoofdtoernooi geef haar al jullie support. Adanska Rus. Een van de Nederlanders die dan aanwezig is, is bij de vrouw Aransa Rus. Zij moest een keuze maken tussen Wimbledon, de kwalificaties en dit toernooi. Hoe is die beslissing tot stand gekomen? We hebben ervoor gekozen dat zij kwalificatie speelt bij eh, Rosmalen. Daardoor heeft ze de kans om in het hoofd nog hier te komen. Als ze in vorm is, speelt ze hier verder en eh, ja, maakt ze kans om, om ver in het toernooi te komen. Verlies ze, ja, dan kan ze doorgaan naar Wimbledon en heeft ze nog kwalificatiemogelijkheden eh, voor Wimbledon. Ja, Aranxarus. Je kon kiezen tussen de kwalificaties in Engeland, Wimbledon en dit toernooi, het hoofdschema. Hoe heb jij je keuze gemaakt? Uh, nou, ik heb een keuze gemaakt om hier kwalificatie te spelen en te zien hoe het gaat. En als ik hier doorkom, hier te blijven spelen, anders Wimbledon kwalificatie. Hoe nou is jouw overleg met Marcel Huns geweest, de toernooidirecteur? Nou, zoals ik al zei, ik speel hier en als ik win, blijf ik hier en anders ga ik naar Wimbledon. Wat voor gevoel neem je uit dit toernooi mee naar Engeland? Nou, ik heb goede drie wedstrijden gespeeld op gas. En ben erg tevreden over mijn spel. En uh, ja, ga met een goed gevoel naar Wimbledon. Thomas Gorel bij de Mannen koos voor de kwalificaties in Engeland. Was zo'n constructie voor hem ook mogelijk? Ja, maar ik moet je eerlijk bekennen dat deze constructie... is de eerste keer dat we dit uh, eigenlijk met z'n allen bedacht hebben. Um, en ja, nu blijkt dat het nog niet zo'n gekke constructie is. En, uh, en wellicht in de toekomst ook, uh, ook, uh, ook mogelijk voor, voor meer, uh, meer spelers uit Nederland... Die ja, niet rechtstreeks bij Wimbledon komen. Maar goed, laten we hopen. Thomas Schorel gaat goed, orange Rust gaat goed. Dat ze volgend jaar rond deze tijd net in de top, of in ieder geval in de top 100 staan. Waardoor, waardoor ze gewoon kwalificeren voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. Betreur je dat Schorel kiest voor Engeland, voor kwalificaties? Nee, kijk, hij, hij, hij moet zorgen dat hij op een gegeven moment in de Slams gaat komen. Daar zijn de meeste punten te behalen. Daarmee kan hij ook zijn top 100 ranking veiligstellen. Waardoor hij ook uh, een grotere kans maakt om toegang te krijgen tot de andere toernooien rechtstreeks. Hier doet ze voor de vijfde keer mee. Ze won het toernooi in 2003. Ze is de nummer twee van de wereld. En hier als eerste geplaatst een daverend applaus door Kim Kluister. De posters van je toernooi zijn heel mooi met uh, prominent Kim Kleisers. Dat is de publiekstrekker. Een Belgische, is, is dat ook een strategie van jullie... om uh, veel Belgische speelsters hier te hebben, gezien de ligging van Rosmalen? Um, ja, zeker. Ik, kijk, bij Kim speelt dat uh, eigenlijk niet. Hè. Of Kim nou, uh, nou, nou, nou Belgisch is of Duits of Amerikaans dat is. is dus de nummer twee van de wereld. Uh, uh, dus, dus die wil je graag hebben, uit welk land zo komt... Maar je ziet wel ook bij de andere spelers, bijvoorbeeld een Janina Wiekmaier, een Kirsten Flipkens... dat zijn wel spelers die wij hier heel graag hebben, hebben spelen. Misschien wel liever dan spelers die een vergelijkbare ranking hebben, omdat ze uit België komen. Hoe zie je de toekomst van je toernooi? Ja, het gaat goed. Kijk, ik denk dat het, uh, de basis heel goed in elkaar zit. De combinatie, dames en heren, is heel goed. Uh, is zelfs heel belangrijk, hebben we gezien de afgelopen twee jaar... om, uh, om, het, uh, om het evenement, uh, om, om het totaal spelersveld goed te krijgen. Maar een verbeterpunt is absoluut het heren herentennis. Maar dat ligt toch een beetje buiten onze macht. Maar zie je het in de toekomst nog meer een vrouw toernooi worden? Nee, kijk... We... Laten we niet vergeten dat het niveau van het, van het Heerenveld... misschien qua ranking zeker niet een van onze beste toernooien is. Maar als je dan kijkt ook weer naar zo'n wedstrijd van Brera die speelt tegen, tegen Almagro. Dat is een goede wedstrijd, dat is een goede graspel. Er zitten een aantal spelers die gewoon heel goed zijn op gras... en waar hooggeclasseerde spelers het heel moeilijk tegen gaan krijgen. Dus het, het veld is qua kwaliteit uh, helemaal niet slecht. Maar um, ja, qua namen uh, is, het, is het gewoon wat meer. En wat ik al zeg, ik hoop dat die trend uh, gaat veranderen. Uh, nu zien we wat meer nadruk op, uh, op het Damesevenement, maar ik verwacht dat dat ook uh, over een aantal jaren wel weer wat meer in balans komt. What you gonna, gonna, like gonna say?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 Jonathan, Jeremiah en Happiness. Het is bijna vijf over half elf. Over twee weken begint het WK Voetbal voor vrouwen in Duitsland. Zeigt wat in euch steekt en maakt euren traum waar. In het team kan man nur gewinnen. Mijn traum wird wahr. Die WM im eigenen Land. 2011 van zijn schönste zijde. 16 landen strijden in Duitsland om de wereldtitel. Nederland wist zich niet te kwalificeren. De voormalig correspondent in Duitsland is Margriet Brandsma. Uh, wat is jouw indruk? Loopt Duitsland een beetje warm voor het 2K? Ja, zeker. In ieder geval in de media is er echt heel veel belangstelling voor. Want ja, kijk, Duitsland hoopt natuurlijk toch een beetje op een herhaling... van het zomersprookje van 2006. Toen het WK voetbal, dat voor de mannen dus zo'n enorm succes was in het land. Heel veel volle stadions, heel veel publiek bij de public viewings in het hele land. En ook een hele goede sfeer. Er is natuurlijk wel het besef dat het zo groot en zo massaal niet zal worden. Ja. Bijvoorbeeld omdat in 2006 ook heel veel uh, buitenlanders naar Duitsland kwamen, fans van Oranje, van Frankrijk, van Italië, noem maar op, dat zal nu veel en veel minder zijn. Maar het neemt niet weg dat de Duitsers wel zeker uh, hopen op een, ja, zeg maar, kleine reprise van 2006. Annemieke Griffioen, ook goedenavond. Uh... Goedenavond. Uh, voormalig speelster van Duisburg, hè. per 1 uh, juli, dan uh, zit het erop, ga je werken bij VVV. Meervoudig uh, Oranje International, je zit nu in Duisburg of in de buurt van Duisburg. Wat merk jij ervan als je op straat loopt of in de auto zit uh, dat het WK eraan aan zitten komen? Um, nog niet heel veel, maar je ziet wel steeds meer uh, bijvoorbeeld reclameborden in de buurt van uh, de stadions waar gaat uh, worden gespeeld. Bijvoorbeeld uh, München-Gladbach, wat hier ook in de buurt is. Um, bij de post zie je uh, af en toe reclameartikelen. Van de week kreeg ik een, uh, een bericht van de, de post hier... dat er inmiddels postzegels zijn waar de meiden van het Duitse team op staan. Dus uh, je ziet wel steeds meer inderdaad en uh, het gaat echt leven. In Europa zijn de Duitse vrouwen de beste. Uh, uh, zijn er nog wel concurrenten eigenlijk? Of zijn de Duitsers nu al van overtuigd dat ze wereldkampioen worden? Uh, over, van overtuigd uh, in ieder geval niet... Ze weten dat er uh, ja, ook andere goede tegenstanders zijn buiten Europa. En ook de Europese tegenstanders hebben ze nog niet uh, van gewonnen natuurlijk. Ja. Um, de druk is heel erg hoog. Ze spelen in eigen land. En die meiden uh, willen natuurlijk heel graag wereldkampioen worden. Maar Duitsland verwacht ook dat ze wereldkampioen worden. Nou, gliet, wat wou je zeggen? Ja, concurrentie is natuurlijk wel degelijk. Hè? Verenigde Staten, Brazilië normaal gesproken. Kijk, Amerika won de wereldtitel bij de vrouwen ook twee keer. En staat uh, ja, toch wel nummer één op de wereldranglijst van de FIFA. Nog boven Duitsland. De Scandinavische landen doen het over het algemeen goed in het vrouwenvoetbal. Met Zweden voorop. En ja, ik ben ook wel heel erg benieuwd naar, naar Noord-Korea. Zevende op de FIFA uh, wereldranglijst. Uit het niets, hè, Uit het niets, ja. Het is geen titelkant normaal gesproken. Maar het is wel een land dat voor verrassingen kan zorgen. Ja. Um, voor de derde keer op een rij willen ze de wereldtitel. Simone Lauderen is een van de speelsters. Zij weet waarom haar ploeg favoriet is voor de titel. We hebben zo veel goede spelerinnen op alle positionen... dat het ons ons maakt als team. En dat is onze Ja, Ze zegt eigenlijk dat er meerdere spelers goed uh, zijn op diverse posities. Als ik het goed vertaal, uh, Margriet. Ja, nee, dat zegt ze inderdaad zo. Het is natuurlijk waar. Duitsland is... Uh, Echt een, als het om vrouwenvoetbal gaat, een heel sterk elftal. En ze hebben inderdaad op meerdere posities... er zijn drie grote ploegen in het vrouwenvoetbal in Duitsland. En dat zijn ook de hofleveranciers voor het, uh, voor het nationale elftal. Dat is behalve Duisburg, ook Frankfurt en, en Potsdam. Dus ja, normaal gesproken zou je, zou je zeggen... er kan weinig misgaan voor Duitsland. Maar ik zeg daar wel bij... de verwachtingen zijn natuurlijk wel heel hoog gespannen. Juist in eigen land moet Duitsland wereldkampioen worden. En dan... Nou ja, Dan zeg ik daar toch bij, vrouwenvoetbal mag in Duitsland uh, populairder zijn dan in Nederland. Maar over het algemeen geldt toch wel gewoon dat de speelsters van het Duitse team in de competitie ja, ook voor een handjevol toeschouwers spelen. Hm. Nu is er veel meer belangstelling. De wedstrijden zijn allemaal live op televisie te zien. Het Duitse team moet natuurlijk met die druk ook wel om weten te gaan. Ja, want ze zijn het niet gewend. Annemiek Gliwioen, jij speelde bij Duisburg. Um, de, dus jij weet hoeveel mensen er op de tribune zaten. Waren dat er inderdaad niet zo heel erg veel? Uh, nee, als je het vergelijkt met de aantallen toeschouwers bij de wedstrijden van het nationale team. Uh, we hadden denk ik uh, gemiddeld duizend toeschouwers per wedstrijd uh, bij ons thuis. En bij verschillende uitwedstrijden was dat nog wel eens een stuk minder ook. Ja. ja, want Duisburg is natuurlijk een van die drie clubs die ik al noemde... Dat, dat, ja, die, die toonaangevend zijn in het vrouwenvoetbal. Um, speel je niet bij Duisburg, Frankfurt of, of Potsdam... Ja, dan, dan speel je uh, uh, ook thuis, maar voor een paar honderd man. Nou, waarom speel jij eigenlijk niet op het WK, ie Um, nou, we, hebben in een, uh, groep, we zaten in een groep met Noorwegen en uh, alleen de eerste uh, zou zich kwalificeren. En we hebben ons niet weten door te zetten tegen Noorwegen. Um, dat is een nadeel van als je in Europa uh, hier moet kwalificeren, want daar is uh, ja, de kwaliteit gewoon heel hoog. En uh, wij waren nog niet goed genoeg om ons tegen Noorwegen door te zetten. Dus zij staan op het WK ja. en wij niet, helaas. Ja, Oranje heeft laatst een oefenwedstrijd gespeeld tegen Duitsland. Um, toen kwam het verschil wel pijnlijk naar boven. Uh, 5-0 werd het voor Duitsland, Magriet? Nou ja, kijk, um, in, in Duitsland wordt het vrouwenvoetbal natuurlijk wel wat, wat, uh, wat serieuzer genomen. Er zijn ook meer vrouwen die het doen. Er gaat meer geld uh, in om. Het is groter, volwassener dan in Nederland. En ja, wat je, wat je ook wel ziet, de laatste jaren uh, zijn steeds meer Bundesliga-teams ook aan de slag gegaan met een vrouwenteam. En ja, dat is toch ook wel dat effect van het WK vrouwen in eigen land. Die, die, die clubs die ik net al noemde, die zijn er dus. Maar wat je de afgelopen tijd hebt gezien is... dat bijvoorbeeld ook clubs als Bayern München, HSV, Werden, Bremen, Bayern Leverkusen... die hebben ook een vrouwenteam of zijn daarmee bezig. Dat zijn natuurlijk wel clubs met een structuur, met kennis. En ja, dat tilt dat vrouwenvoetbal in Duitsland natuurlijk meteen al op een veel hoger plan. Ja, en is dat inderdaad het verschil tussen Nederland en Duitsland? Um, ja, in ieder geval een deel van het verschil. Het is uh, ook wel zo dat, um, ja, dat Nederland zich ook ontwikkelt. Dat moet wel gezegd worden. Wij hebben ons uh, in 2009 voor het eerst voor het EK weten te kwalificeren. En um, dat was ook een, uh, een consequentie van het feit dat nu in Nederland ook uh, betaald voetbalorganisaties uh, een vrouwenteam hebben. En uh, ja, dat moet zich doorzetten om inderdaad aansluiting te kunnen vinden. En nu was de uitslag tegen Duitsland uh, wel heel hoog. Maar uh, ja, ja, intussen kunnen we ons uh, redelijk tot goed meten met uh, hooggekwalificeerde landen. Ja, wat zal jij blij zijn dat het uh, damesvoetbal nog bestaat in Nederland? Want uh, uh, met name de eredivisie was uh, bijna verdwenen, hè? Ja, en daarmee mijn baan uh, bij VVV natuurlijk ook uh, ja. de vraag. Maar ja. gelukkig gaat dat door en dat moet ook. Uh, we, want we willen, uh, dat heeft de KNVB ook uitgesproken, we willen naar het uh, EK 2013... En vervolgens ook naar het WK 2015 en naar de Olympische Spelen in 2016. En daar heb je gewoon een, een competitie op, op het alloogste niveau voor nodig. Zodat die meiden goede wedstrijden kunnen spelen en uh, met goede faciliteiten kunnen, kunnen trainen. En vaak kunnen trainen en zo zich door kunnen ontwikkelen. Zegt die Birgit Prins, een van de speelsters van Duitsland. Is ze inderdaad zo goed? Uh, ze is op de weg terug, als ik het zoals Nederlands uh, mag, uh, mag uh, zeggen. Ze heeft, uh, een aantal jaar geleden was ze heel erg sterk en is ze een aantal keer uh, ook uh, is de wereldvoetbalster geworden. Um, ze heeft in de competitie, en dat kon ik natuurlijk van, van iets dichterbij uh, beoordelen, uh, niet zo goed jaar gedraaid. En ik denk dat ze in staat is met al haar kwaliteit en ervaring om nog één keer goed te zijn op het WK. Maar um, ja, ik begreep ook dat dat, dat haar laatste uh, toernooi zal zijn. Ja, ze is geblesseerd geraakt. Uh, ze is inderdaad ook qua blessure weer op de weg terug. Maar ze is wel heel belangrijk voor uh, de Duitse ploeg. Dit zegt international Inka Grings over haar. Birgit is onze absolute topspielerin. Ze heeft zoveel ervaring. Ze is zeer, heel wichtig in de mannschaft. En wie gesagt, we moeten als mannschaft ons vinden. Wer dan laatste de tore maakt, is egal. Voor ons zählt de ziek. En van daher, um, wie gesagt, is alles daar heel, heel entspannt. Und ik glaube, alles andere wäre ook respectlos tegenover een Ja, ze zegt dus eigenlijk dat ze eh, inderdaad heel erg belangrijk is, ook voor haar ervaring. Is zij een beetje het uithangbord van het eh, vrouwenvoetbal in Duitsland, eh, Magie Brandsma? Ja, dat is ze wel. Ze is inderdaad een aantal keren wereldvoetbalster uh, geweest. En het, is, het is een soort symboolfiguur. Ze is inderdaad niet meer zo goed uh, als ze was. Maar haar aanwezigheid bij dat Duitse elftal is gewoon wel heel erg belangrijk. Nou ja, ze raakte dus uh, geblesseerd bij een van de laatste trainingen. Uh, het valt mee, uh, heb ik goed, uh, als ik het goed begrepen heb. Uh, aanstaande donderdag speelt Duitsland nog een keer een, een, een oefenwedstrijd tegen Noorwegen. Daar is ze dan niet bij, maar dat is meer voorzorg. Uh, bondscoach Sylvia Knight heet ze. Die zegt, uh, uh, Birgit Prins is er gewoon bij bij het WK. En dat is voor ons heel erg belangrijk. Ja, mooi afscheid moet het dan uh, voor haar worden. Zijn de wedstrijden live te volgen op televisie in, in Nederland? ARD, ZDF, wordt alles live uitgezonden? Uh, ja, op de Duitse zenders worden de wedstrijden live uitgezonden. En diegenen die dat in Nederland kunnen ontvangen, kunnen dat natuurlijk ook zien. Um, ik weet niet zeker of misschien Eurosport ook uh, wedstrijden uitzet. Ik denk het wel. Ja, en zelfs de oefenwedstrijden. Zelfs die, die wedstrijd die ik net noemde tegen Noorwegen... die wordt op de Duitse televisie gewoon live uitgezonden. Ja. Ongelooflijk, ondenkbaar in Nederland. Nog. Ja, dat uh, zie ik in Nederland vooralsnog niet gebeuren. Zoveel aandacht voor het vrouwenvoetbal komt natuurlijk ook... omdat het in Duitsland in eigen land is... en Duitsland een hele grote kans maakt om wereldkampioen te worden. Ja. Annemieke, het is de snelst groeiende sport van, uh, van Nederland... heb ik me doen laten vertellen, samen met golf, geloof ik. <laughs> um, uh, denk jij dat het moment komt dat het ook professioneel... een hele grote sport gaat worden? Um, ik hoop het. De, de, er zijn natuurlijk stappen gemaakt... Uh, waar ik het net al eventjes over had. En ik hoop dat dat zich doorzet... Uh, zodat het niveau gewoon ook omhoog uh, kan gaan. Want dat heeft uh, vaak ook met geld te maken. Met um, faciliteiten en mogelijkheden om uh, goed te trainen en te spelen. Maar ik denk dat het nog wel eventjes uh, weg is. Gezien ook uh, de afgelopen uh, periode rondom de Eredivisie. Ik hoop dat het zich doorzet. Goed, uh, dank jullie wel allebei. Zit een van jullie in het stadion bij het WK? Ja. Ja, jij gaat kijken. Ja. ja je hebt kaarten voor welke wedstrijd? Uh, we gaan in ieder geval naar Japan-Mexico. Dan zul je je afvragen waarom Japan. Maar er zit een, uh, een speelster waarmee ik bij Duitsburg uh, heb meegespeeld. En eventueel een kwartfinale of een halve finale nog. Kijk aan. Margriet, ga jij kijken? Ik probeer bij de openingswedstrijd te zijn. Uh, die van uh, Duitsland tegen Canada in het stadion van Berlijn in het Olympiastadion. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden om in dat stadion bij die wedstrijd te zijn. Heel veel plezier. Allebei. Dank jullie wel. Bedankt. Badam Het allerliefste dat ik doe is koken. De keuken, dat is echt mijn koninkrijk. En had ik toen die brandlucht zelf geroken. Stonden er nu nog huizen in onze wijk. De strijk, daar kan ik uren over praten. Mogen strijken is voor mij een grote gun.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 ook in de tuin blijft het me maar lukken. Fluitend, rijdend met ons glasmachine. Reed ik ons gilpadje in minstens duizend stukken. Het familiale drama was niet te overzien, Ja, inderdaad, er zijn bewijzen van dat hij bestaat. De ideale man. Vraag mijn doos. U meent desnoods zijn hersens kan. Want hij staat hier. De ideale man.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 Bart Peters en de ideale man. Sport kort. Rabelcoureur Laurens Tendam is in de derde rit van de ronde van Zwitserland als vierde geëindigd. Het dagsucces in de bergetappe ging naar de Slovaak Sagan. De, die Damiano Cunego in de sput voorbleef. De Italiaan nam de leiding in het klassement over van de Colombiaan Soler. En Oscar Freire gaat donderdag een operatie aan zijn uh, kaakhol te krijgen. De Rabelrenner heeft net als vorig jaar last van ontstekingen. Frère doet ze momenteel mee in de ronde van Zwitserland, maar stapte na de etappe van woensdag al af. Andy Murray heeft het prestigieuze grastoernooi van Queens gewonnen. In de na vandaag door de regen verschoven finale klopte hij in drie sets de Fransman Johan Fried Tsonga: 3, 6, 7, 6 en 6, 4. Murray won in 2009 ook al het toernooi van Queens. En Sabine Lisicki heeft voor de tweede keer in haar loopbaan een vrouwentoernooi op haar naam geschreven. 21-20 jaar is de Duitse en ze won in Birmingham van Daniela Hanchuno, Hanchukova, zo heet ze, uit Slowakije met 6-3 en 6-2. De finale van Birmingham stond gepland voor zondag, maar hij ging dus ook niet door vanwege de regen. Finis Williams heeft haar entree gevierd met een overwinning. De Amerikaanse, die sinds de Australian Open in januari niet meer in actie kwam... klopte in de eerste ronde van het toernooi in Eastbourne. De Duitse Andrea Petkovic in drie sets. En Thomas Gorel heeft met moeite de eerste ronde van het kwalificatietoernooi van Wimbledon overleefd. Gorel klopte in drie sets. De Canadese Pieter Polanski. Ook Igor Seisling kwam op Wimbledon een ronde verder. Zijn tegenstander een Sloween Martin Kliesan, gaf in de tweede set op. De beachvolleyballers Sanne Keizer en Marleen van Iersdol... zijn de wereldkampioenschappen beachvolleybal begonnen met een overwinning. Het als vierde geplaatste koppel was in twee spannende sets... te sterk voor een Georgisch duo. Ook Rijne en Richard Schuil starten met een overwinning. De koppels Madeleine Meppeling en Marloes Wesseling... en Rebecca Kadijk en Merel Mooren begonnen het WK met verlies... Zijspankoureur Daniel Willemsen heeft de grote prijs van Frankrijk gewonnen. Hij won met bakkenis Sven Verbrugge de eerste heat en werd tweede in de tweede. In het WK-klassement heeft Willemsen 12 punten meer dan de Belg Joris Hendricks. En tot slot de Dallas Mavericks. Die zijn voor het eerst in de geschiedenis kampioen van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA geworden. De ploeg uit Texas won de zesde wedstrijd in de finale van de playoffs uit bij Miami Heat. En bracht de eindstand op 4-2 in die Best of Seven series. Het werd in Miami 105-95 voor de Mavericks. 10 voor 11. U heeft het misschien gezien. Het was met Formule 1 race wel, de grote prijs van Canada. Jensen Button begon als 21ste. Ging zes keer de Pitstraat in. Had ook nog een botsingje hier en daar. Sloot vervolgens elke keer weer aan. Achteraan, maar won uiteindelijk toch. Button was na afloop diep onder de indruk van zijn race. Ja, yeah, I mean uh, I really don't know what to say. You know, it's been a very emotional three hours, however, however long it's been since the start. Een fantastische race. Ik denk dat als ik won deze race would have enjoyed deze race immensely. Yeah, maar ja, een win en misschien mijn beste. Hij zegt misschien wel uh, zijn beste race ooit over die ongelofelijke inhaalrace. Ik ga daarover praten met Robert Dorenbos, oud-Formule 1-coureur. Goedenavond, Robert. Goedenavond. Tegenwoordig actief in de Super League Formula, hè? geloof ik. Ja, klopt. Ik, uh, ik moet mezelf scherp houden, natuurlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen, want ooit, je weet maar nooit. Ehm, uh, kan jij even uitleggen hoe bijzonder het is voor een coureur om op deze manier een race te winnen? Ja, dat is ongelooflijk bijzonder. Ik bedoel, elke, elke overwinning uh, is natuurlijk een heel fijn gevoel. Maar op deze manier zeker in de Formule 1, hoe het er tegenwoordig aan toe gaat. Uh, meestal op zaterdag is er al de winnaar al bepaald. Als je niet in de top 3 start, uh, wordt het gewoon heel moeilijk om nog die race te winnen. Ja, ja en in uh, Jensen zijn geval, 21 starten en dan... Uh, met zoveel actie, je eigen teammaat nog in de muur duwen, uh, uh, terugvallen naar achter, pitstops, uh, drive-throughs, weet ik het allemaal. Ja, als je hem dan nog wint, dan, uh, ja, dan laat maar weer zien hoe mooi autosport is. En uh, als het weer een beetje een rol speelt, dan, uh, dan weet je nooit wat er kan gebeuren. En uh, ze zeggen altijd, uh, to finish first, first you have to finish. Nou, dat, uh, dat klopt wel. Ja, want uh, je noemde het al heel even op. Wat was voor jou een moment geweest dat je had gedacht, nou, dit ga, dit, dit ga ik nooit meer redden of dit gaat hij nooit meer redden? Was dat na die, die crash met, uh, met Hamilton? Nou ja, die auto's zijn natuurlijk zo fragiel. En uh, inderdaad, Hamilton, uh, die, die, uh, ze raakt elkaar op, op de pit straight. Dus uh, vervolgens had hij ook nog een, uh, een, een kleine touché met Alonso. Dus ik denk dan, uh, als de suspensie ja, die, die verbuigt zo. En die, die auto's luisteren zo nauw naar uh, veranderingen. Dus als je dan... Uh, uh, ja, het is niet de bedoeling dat je iemand raakt. Dus je voelt dat altijd gelijk in je stuur of in de handeling hoe de auto het doet. Nou ja, en dan in de regen op een stratencircuit als Montreal maakt het natuurlijk uh, dubbel zo moeilijk. Uh, maar ja, het, het, het, misschien wel goede reclame voor McLaren. Dat hij tegen een stootje kan en dat je ook nog een race kan winnen. Ja, maar je hebt niet een moment dat je eruit pikt dat je denkt van nou... Dit dat, je, dat je misschien tegen mensen op de bank zei van nou dit redt hij nooit. Nou, het mooiste vond ik nog wel eigenlijk de, de laatste ronde met Vettel. Uh, je ligt tweede, wat voor, voor Button waarschijnlijk al een droomresultaat uh, was. En voor iedereen, uh, die 21ste start in de Formule 1 race. Maar om dan gewoon de concentratie te hebben en de focus, uh, dat als Vettel één foutje maakt, dat je hem dan gelijk uh, kan pakken. Ja, dat, dat geeft aan dat je gewoon als topsporter, en uh, uh, zeker in de Formule 1 ook gewoon zo scherp moet blijven tot de laatste ronde. En uh, ja, dat vond ik mooi. Dan, ja. uh, dan Zo heeft hij de overwinning gepakt. Want zo werkt het, constant die focus vasthouden... en hopen inderdaad op een foutje van je tegenstander. Ja, eigenlijk wel. Kijk, op een gegeven moment zit je in een, uh, in, gewoon in je eigen race... met je eigen strategie... en weet je ongeveer wel wat, wat de positie kan zijn waar je finisht. Uh, dit is een extreem geval. Maar ik zelf heb eigenlijk heel veel geleerd in Amerika... na de Formule 1, toen ik ging racen in Amerika en IndyCar. Die races zijn daar wat langer. En uh, daar heb ik ook vaak een positie gelegen dat je dacht... Van, nou, dit wordt een kansloze uh, zondag. Ik rij nu op de twaalde plek rond. Maar dat de strategie dan zo goed was... dan in één keer op de laatste half uur van de wedstrijd... ben je nog aan het vechten voor het podium. Ja. En dat geeft aan dat je dus... Uh, ja, je mag nooit opgeven en je moet, uh, je moet blijven knallen. Maar is dat ook omdat je... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Omdat sommigen misschien wat minder gefocust zijn... hun concentratie misschien verliezen... dat het dan ook niet zozeer een wedstrijd wordt tussen de, uh, de, de auto's. Ja, dat blijft er natuurlijk wel. Maar dat er ook een gevecht wordt wie het fitst is. Wie, wie het langst die focus kan houden. Nou, dat zie je heel goed de uh, autosport sowieso, ik denk dat de, de, de autocoureur af en toe onderschat wordt hoe, uh, hoe fit hij moet zijn. Uh, ik zelf doe mijn Formule 1 tijd en in IndyCar ik, train ik vier, vijf uur per dag. Uh, net als ik, ik fiets nog steeds met Button als die Monaco is, uh, gaan we een rondje fietsen, trainen, zwemmen, maakt niet uit. Uh, ja En dan hoe fitter je bent fysiek, hoe mentaal scherper je ook uh, kan zijn en blijven. Ja. En uh, ik moet zeggen dat altijd Button als hij een race wint, is het meestal omdat anderen natuurlijk uh, foutjes maken of, uh, of, of wat dan ook. En, uh, ja, en Hamilton bijvoorbeeld was gewoon te agressief en uh, die gooit zo race weg, terwijl die hem ook had kunnen winnen. Ja. Het is wel lullig voor Vettel natuurlijk. Nou, ja, Vettel, die, uh, daar maak ik me geen zorgen om hoor. Die, uh, die pakt die titel dit jaar. Dat komt helemaal goed. Ja, maar het is toch op de ergste manier om op die manier te verliezen? Erger ja. kan je niet verliezen. Ja. Nee, nee, nee. Dat doet wel pijn. Maar ik denk dat überhaupt uh, Vettel als, uh, als coureur dit jaar dingen laat zien waar, uh, waar iedereen onder de indruk van is. Ik bedoel, op vrijdagmiddag rijdt hij zijn auto uh, plat uh, en vervolgens pakt hij alsnog de pol uh, en hij rijdt heel de reeds aan de leiding en zo, ja, die, die jongen zit momenteel van een andere planeet en die heeft zoveel zelfvertrouwen dat uh, ja, ook dit deukje, dat zal, hem niet, uh, hm. dat zal hem geen schade brengen. Zeg nog heel even <coughs> over jouzelf. Uh, wanneer hoop jij weer in een Formule 1 wagen te kunnen stappen? Nou ja, ik ga binnenkort uh, weer in een Formule 1 auto voor Red Bull. Ik geef heel veel uh, demonstraties. En, uh, ja, maar, maar dat is niet voor de echt. Nee, uh, vertel mij wat. Het uh, liefst zit ik natuurlijk, uh, ik kijk naar die races en uh, ik heb maar één, één droom om weer terug te komen. Uh, realistisch is dat ik terug ga naar Amerika, naar IndyCar. Dat is uh, met sponsoren en uh, is wat haalbaarder. Um, helaas is, is Nederland een klein landje voor wat betreft uh, op Formule 1 gebied. Dus we mogen heel blij zijn dat we, dat we een paar Nederlanders hebben gehad uh, de laatste tien jaar. Maar uh, ja, jongens uit Rusland, India, die zijn nu gewoon interessanter en die nemen grotere sponsoren mee. Hm. Dus... Um, Nee, voorlopig zie ik uh, geen Nederlander in de Formule 1. Nee, maar ik vroeg wanneer hoop je het? Morgen dan waarschijnlijk? Ja, voor mij gisteren. Ja. Uh, liefst als ik vandaag in wil. Ja. ja, dat geloof ik best. Goed, uh, Robert Doornbos, dankjewel. Succes uh, in je carrière. Hou de focus erop. Altijd. Oké, heel Fijne okay. avond. Yo, Dag. Fijn avond. Dag. Dag. Voetbal vandaag. Boy Waterman speelt komend seizoen in de Tweede Bundesliga. De doelman van de graafschap heeft een tweejaar contract ondertekend bij Alemania Agen. Waterman komt transfervrij over van AZ, dat hem afgelopen seizoen aan de graafschap uitleende. Raymond Domenech gaat binnenkort mogelijk weer aan de slag als bondscoach. Een jaar na desastreus verlopen wereldkampioenschap in Frankrijk, met Frankrijk moet ik zeggen, waar hij in conflict kwam met zijn spelersgroep, kan de trainer aan de slag bij Algerije. En Ricardo Gomez is de nieuwe bondscoach van Saoedi-Arabië. De Braziliaan komt van Vasco de Gama en tekent voor drie jaar. Ricardo was de clubtrainer al eerder werkzaam in uh, Saoedi-Arabië. Gomez dus ook werkte niet bij Bordeaux, Saint-Germain, Monaco en Sao Paulo. En Manchester United heeft zich voor 29 miljoen euro... versterkt met Phil Jones van Blackburn. Zijn 19-jarige verdediger en hij heeft een contract getekend voor vijf jaar. Goed, dit was NOS Langs de Lijn. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Kees Grimbergen. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag.